Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Rusland een week lang de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet meer zal aanvallen vanwege de kou. De Russische president Poetin zal hem dat persoonlijk hebben toegezegd. Ook andere steden in Oekraïne zouden worden ontzien. Wanneer de gevechtspauze zou beginnen is nog onbekend. Moskou heeft nog niet gereageerd op de bewering van Trump. Rusland heeft aan Oekraïne de lichamen overgedragen van duizend omgekomen militairen. Het waren er, volgens correspondent Christian Pauwen, nog nooit zoveel tegelijk. Het was al langer de bedoeling om dit te doen, ook na de onder eerdere onderhandelingen afgelopen zomer tussen de landen. Het liet maanden op zich wachten nou, dat ze nu toch deze uitrol doen. Dat is het schamele resultaat van die laatste onderhandelingen onder leiding van de VS. Verder zijn de landen nog niet gekomen in de onderhandelingen. Onlangs zei de VS dat Oekraïne de hele Donbass in het oosten moet afstaan... als het veiligheidsgaranties wil krijgen van de VS. In Zweden is een jongen aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij... buiten de gevangenis in Alfa aan de Rijn, twee weken geleden. Het is een Zweedse tiener, maar zijn leeftijd en woonplaats wil de politie niet delen. Of hij wordt overgeleverd aan Nederland is nog niet duidelijk. Op 16 januari werd een gedetineerde, die de gevangenis verliet voor werkverlof, beschoten vanaf de parkeerplaats. Kleinere klassen zijn al jaren de wens van ouders en leraren, maar in Wateringen in Zuid-Holland doen ze het tegenovergestelde. Daar heeft een basisschool een groep 8-klas met 58 leerlingen. Ze hebben twee leraren voor de klas en de school ziet allerlei voordelen. Stel je nou eens voor dat je als kind niet overweg kunt met je juf. Nou, dan heb je altijd nog een andere juf waar je natuurlijk altijd terecht kan. En in tijden van ziekte kunnen we natuurlijk heel makkelijk de klassen gewoon opvangen. Want dan kan één docent, die 60 leerlingen, ik zeg niet met twee vingers in de neus, maar ze kunnen het wel regelen. Dan het weer, ook vanavond in het noorden en oosten nog sneeuw. Op de andere plaatsen is het droog. De temperatuur daalt naar 0 tot min 2 graden. Morgen overwegend droog met wolken en zon bij 0 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Oh yes, it seems all amount to one. I want you to go. I will go, go, I will go Ja, ik gooi hem er in één keer dat bedje erin tussendoor. Uh, er zijn twee versies van. Want uh, deze alternative FM van 29 januari staat in het teken van een optreden van Tom Bruins. Dus, en uh, die is samen met zijn basgieterist Philip al, inmiddels in de studio. Dus dat, uh, dat schiet lekker op. Uh, maar goed, om het uh, verhaal dan maar uh, goed te beginnen, is dit het, uh, een versie, de singleversie van Alaska met I Will Go. In 2012 hebben ze dat uitgebracht. Maar er bestaat ook nog een albumversie. Want wat was het geval? Ze gingen op een gegeven moment al hun werk uh, afleveren bij Adam Branch. Dat is een van uh, de geluidsmasters van Onmeer U2 geweest. En die uh, deed dat. En die ging op een gegeven moment dat masteren. En hij haalde een aantal dingen eruit waarop de jongens van Alaska zeiden van wat heb je nou gedaan? Maar toen hebben ze nog eens een keer goed zitten luisteren naar die albumversie van I Will Go. En die is stukje ingetogener als dit uh, nummer. En ze vonden het waar eigenlijk ook nog wel stiekem beter dan die singleversie. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal. Maar ik heb even weer de singleversie zoals die oorspronkelijke klonk. En dat is een beetje wat meer uh, de pittige variant. En zo zijn we dus begonnen aan deze alternatieve fan van 29 januari. Ik zei het al, in het teken weer van een live optreden. Dus zo direct vanaf 8 uur kun je ook het smoelwerk van mij weer zien. Ja, dat is dan weer een, een andere bijkomstigheid met, met, dit, met dit soort verhalen. Maar goed, we hebben natuurlijk ook muziek. En die muziek is bijvoorbeeld van Wendy Moore. Die had afgelopen week best wel de tijd van de leven door als support... Te dienen. En dan ben ik even die gozer zijn naam kwijt. Dat staat me lekker. Maar uh, ze had in ieder geval uh, voor een heel groot uh, publiek gespeeld. En dat is de Max in uh, de Melkweg. Dus dat is een uh, behoorlijk grote zaal. Maar over Wendy gesproken ze gaat uh, komende zaterdag spelen in Gebroeders. De Nobel doet ze niet alleen. met Josie, die uh, doet de support. En Cully, die we vorige week in de uitzending hebben laten horen over dat album wat hij heeft uitgebracht. Where Shadows Don't Exist. En ook die uh, zal te zien zijn als support. En natuurlijk zal het uh, draaien om Wendy zelf... die uh, de hoofdact is op die avond. Dus het is weer een headlineshow, kan je eigenlijk wel zeggen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 do it to myself i refuse to get help now i trip i'm just gonna leave a mark all my friends they wonder where i've been blink my eyes guess i disappear again the concept of time live my mind and nose i'm spiraling oh why does my brain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 I ain't wire in steady, steady, It goes automatic Attacking me, attached to me unbound. Panic, panic I know it's pathetic Distracting me today. Ik hou nog even vast. Ik hou nog even. Ik sta op zolder, staar door het raam naar buiten. Op deze kamer gaan we voor het laatst gebruiken binnenkort. Het rijdt me aan mijn strop. nog ruim twee maanden. Dan is er aan dit huis niks meer van ons. Schrale troost dat mijn pa dit niet hoeft mee te maken.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 Ik hou even, even, vast. Kaal, even vast, vast. Was de afgelopen week uh, het weekje van Just, oftewel Joost Adriaansens, zoals die in werkelijkheid heet. En hou nog even vast in. Je hoort heel subtiel ook Engel op dit nummer een uh, bijdrage leveren. En dat uh, doet hij nog op een aantal andere nummers ook. Want er komt een heel album uit van deze just. Dat zal nog even op zich laten wachten. Maar het uh, komt er in ieder geval aan. Wendy Moore hoorde je daarvoor met uh, Tangled Wiring. En uh, ik zei net dat het Melkweg de Max is. Maar het is Melkweg Os. En die gozer die de hoofddekt was. Dat was Johnny Gilbert. Uh, die heeft er uh, gevraagd. Nou En andersom heeft Wendy Moore weer een, uh, een headline optreden komend weekend in Leiden. Dat is uh, aanstaande zaterdag. Dan treedt zij daar op en dan mag zij optreden met in de support Josie. Die dat al vaker doet. En is ook een van de, de gitaristen in de band van, uh, van Wendy. En Cully, die kennen we ook, want uh, die zat nog in de popronde van 2025... En die is ook gevraagd om als support op te treden bij Gebroeders de Nobel in Leiden. Dat is komend weekend, zoals gezegd. Bieke die heeft ook te maken gehad met een programma waar ik veelvuldig naar luister. En dat is het programma van collega Maarten Verduin en Consorte bij RPL Woerden. Dat programma dat heet Podium 107.1. Daar was deze Bieke te gast. Maar wat nou nog veel interessanter is. Bikke gaat ook meedoen in de Rob akda award Die op het punt staat te beginnen. Want over een week of twee, dan is het weer zover. Dan gaat dat allemaal weer los. Met die eerste, tweede en derde voorronde. Dus kortom, wij zijn op de donderdagavond dan even niet te horen. Dan loopt er waarschijnlijk een herhaling omdat ik op maandagavond iets uh, ga doen. Want dan draaien we het even om tijdelijk. Dus dat is een beetje het uh, verhaal. Uh, maar uh, deze Bieke die heeft een single uitgebracht. Dat heeft ze aan het eind van het jaar uh, gedaan. Het afgelopen jaar. Adem ons uit. Adem in wat we hadden. Zachte woorden. Zachte handen Rijden naar het zuiden En jij stuurt een uurtje langer In de stilte te vinden En ons verbazen hoe we waren Oefenen met boos zijn Eventjes de deur dansen In het nachtlicht Adem ons uit, adem ons uit Uit. Adem ons uit, adem ons uit, adem ons uit Adem ons uit, adem ons uit, adem ons uit Adem uit wat we hadden, vervaag vriendschap door mijn hand. Koos voor harder In de stilte leegte, wij niet meer leefden, niet meer lachten. Hoe je al het vuur dooft, doordat je niet zegt: Niet in ons gelooft, hoe je niet vecht. Niet vecht, niet vecht, niet vecht.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 Het leven is uitzonderlijk, mooi. Onthoud dat, ook al je ongeluk. En voel je, je afzonderlijk.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 nou, wees nu alsjeblieft niet bang meer voor het leven Het is soms om te overleven om je doelen na te streven Jij bent goed zoals je denkt, jij bent goed zoals je bent Luister niet naar onwetende, maar naar deze doos zijn. Het leven is verwonderlijk Het leven is uitzonderlijk Onthoud kom je ongeluk. En voel je afzonderlijk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 doorzetten, ook al lijkt de weg nu dood te lopen ja. Voor iedere deur die op slot zit gaat een andere deur open Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen Door al de tegenslagen leer je en zal je ervaring krijgen ja. Een opgever wint nooit en een winnaar geeft nooit op Dus nee. geloof in jezelf, want ooit sta je zeker aan de top Het leven is verwonderlijk, het leven is uitzonderlijk Mooi, onthoud dat, ook al ga je ongeluk En voel je je afzonderlijk, Nederlandstalig werk deze van... die docent Ja, drie keer D. En uh, bij die laatste D begint docent. En dat is Daniel Steensma Dat is de naam. En hij uh, doet dit samen met... ...Charlino Gomez. En het nummer dat heet Levensles. Daarvoor hoorde je bieken met... ...adem ons uit. Um, ja, dan uh, ga ik toch even, even afwijken van het uh, grote geheel. Um, want eerst ga ik uh, Vogel, nee, Vogel laten horen. Annette Vogel is dat. En die heeft een hele mooie chanson uitgebracht op het King Forward Records label. En ja, die verdient natuurlijk ook om gehoord te worden. En dat is dit nummer geworden. En dat nummer dat heet La Vie Irlandaise.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 Uit 2015, dus ook alweer een tijdje terug, uh, van het album Erasing Mountains. Uh, dat is dus een uh, dikke tien jaar geleden dat hij dat heeft uitgebracht. Het meest recente is uh, natuurlijk de Accidental Pictures die in 2023 is uh, verschenen. Maar hoe het uh, verder is op dit moment uh, rondom Ruud, dan moet ik het antwoord schuldig blijven. Ik uh, heb soms nog wel eens, ik, uh, ik heb nog af en toe wel eens uh, vluchtige gesprekken, maar we hebben het nooit over muziek. Dus dat is dan altijd wel weer iets bijzonders tussen ons twee. Maar goed, um, dit is dan alweer van een tijdje terug, maar dan de mensen weten in ieder geval dat die lente wel in aantocht is. Want als je een, ja, een hekel hebt aan de winter, nou, dan had je niet vanmorgen even uit de deur uh, of de, de raam moeten kijken, want er lag al wel wat uh, sneeuw. Wat mij weer uh, denkt aan een, een of andere mopperige gezantwoord. Die altijd uh, gezei over dat sneeuwen. Van het uh, mag om vijf uur s'middag sneeuwen. Maar om vijf uur s ochtends moet het dan wel weer weg zijn. Ja, nou dat is niet helemaal gelukt. Vandaag, maar goed, uh, het scheelde niet veel. Um, dat uh, zeggende, daarvoor worden we Vogel met uh, La Ville Irlandaise. Dat uh, is Frans. En een chanson. En het, uh, daarachter schuilt aan het Vogel. Doet ze niet helemaal alleen. Uh, er is ook nog, uh, nog iemand uh, bij betrokken. Mario. En dan ben ik even zijn naam kwijt. Maar die is daar ook bij betrokken. Dus ze doen het met z'n tweeën. Um, dat uh, Dan ga ik weer gewoon verder weer naar het Nederlandstalige. En dat doen we weer met Amélie Esmee. Die heeft afgelopen week haar EP Zomerverdriet gepresenteerd in Midwest. En daar staat dit nummer op. En dat nummer dat heet Excuus. Bruik, zodat ik zelf de knoop niet door hoef te hakken Dat niemand iets kapot hoeft te maken Het water schint ik litter van de zon die schittert En doe wils het geer bewaren, dus doe liefst nog even staan. Weg van alles, iedereen schuimt het water wie in het rein dumpt dich met nog nieuwe kansen. Kijk die schittering en dansen op het water. Yeah. Grönen, ik mich in mijn Ik wil hier nog even blieven aan het water. Limburgse land, Ik heb het vorige week uh, verteld. Voluit heet hij Palsmeets. En hij uh, brengt uh, ja, uh, Nederlandse liedjes. En dit was er een van. Aan het water. Het meest uh, recente nummer daarvoor hoorde je Amelie S.B. met excuus. Uh, afgelopen week was uh, Christy te zien op Instagram. En dat uh, was best wel even een aangrijpend uh, verhaal wat ze zelf heeft meegemaakt. En dat ze uit de schulp kroop omdat ze iemand wil helpen. Uh, dat was best wel een dingetje, want dat uh, doet iemand niet zomaar. Maar ze heeft zichzelf uh, eroverheen gezet. Um, alsof ik het eigenlijk van tevoren wist. Want vorige week heb ik hem ook al laten horen. Uh, dat filmpje kwam daarna. Maar alsnog zal ik hem ook nu weer laten horen. Just Like You. Zoals we hem uh, kennen in de uitzending. Zoals die bij ons heeft laten horen het afgelopen jaar. Just Like You van Christy. I'm looking through this sea of people Each and every one just living their lives With different backgrounds and different cultures With their habits, their likes and dislikes And I feel this warmth washing over me Oh to see a human just like you. Je hoort Tom eh, Bruins op de achtergrond, eh, maar we kondigen hem even niks af: uh, Den Line met uh, What a Nice Surprise. Daarvoor hoorde je Newels met uh, Never 16 en daarvoor Wolfgang, onze eigen uitvoering met Wist Way. Nou, die Tom Bruins die ga je straks na 8 uur horen, dat is het uh, tweede uur. Maar uh, dat, uh, dat album van hem heet Waiting for the Rain. Nu zijn er twee uh, muzikanten in uh, dit land. Die zijn ook bezig geweest om dit uh, nummer uh, een beetje, ja, dit nummer... een titel uit te brengen met Waiting for the Rain. En een van die twee is Isabel van Gelder. En dat nummer hoor je nu in het Everything afsluiting van het laatste all uur. It comes me, the ecstasy, the of het eerste uur. So blindly on unaware of all we had to lose. Oh I've tried The days go by, the seasons